Zeer ernstige verwijzing naar het, klootjesvolk, dat over zich, laat, lopen. Ernst Hirschbelein afgetreden om IRT-affaire 1994. In mei 1994 trad Hirschbelein af als minister van Justitie om IRT-affaire. Hirschbelein keerde opnieuw terug als minister van Justitie in 2006. Waarom staat dat volk niet op om zich te laten horen?